Morgen, broeders en zusters. Shabbat Shalom, vrede zij u. 40 dagen sprak Jezus met zijn apostelen over het koninkrijk van God. Vanaf Pesach zeg maar 40 dagen. Je kunt je afvragen waarom Valt dat niet voldoende op in onze kerkelijke wereld? Veertig dagen. Sprekende over het Koninkrijk van God. Is het Koninkrijk nou zo belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Veertig dagen. Was er maar één thema waarover het ging. Het Koninkrijk. En dan zeggen de discipelen later tegen de Heer Jezus, Jezus, Heer herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Het koningschap voor Israël? Wat heeft dat nu te maken met het koninkrijk van God? Alles, broeders en zusters, alles. Dat zal u straks helemaal duidelijk worden. Het koninkrijk is het thema van het Oude en het Nieuwe Testament. Is het thema van de hele Bijbel. Het gaat om de eer van God, vandaar zijn koninkrijk. En het koninkrijk voor Israël, wat een voorrecht om Israël te zijn. Dat Israël uitgekozen is om Gods naam te mogen dragen. Wel nu, er zijn mensen die zeggen... Wat valt er eigenlijk te herstellen? Wat valt er eigenlijk te herstellen voor Israël? We hebben nu toch het koninkrijk in ons hart? We hebben nu toch een relatie met onze God? We hebben toch geen religie, maar een relatie met onze Vader in de hemel? Dat is toch het koninkrijk? Ja, wacht even. Maar Jezua leert heel wat anders. Heel wat anders. Hij zegt... Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Het is niet uw zaak. Er komt een koninkrijk. Er komt het koninkrijk voor Israël. Straks nog iets meer hierover natuurlijk. Het is heel belangrijk dat we dit niet over het hoofd zien. Want zoveel mensen zien dit over het hoofd. Alsof het alleen gaat om een relatie hebben met de Vader door Jezus. Ja, natuurlijk. Maar het gaat ook om Gods Koninkrijk op aarde. Om het Koningschap voor Israël. Galileze mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Hoeveel mensen begrijpen... Dat het koninkrijk voor Israël pas opgericht wordt. Wanneer deze Jezus, deze Yeshua terugkomt. Men leest daar overheen. Maar dat is belangrijk, broeders en zusters. En toen de Pinksterdag aanbrak, lezen wij in handelingen 2. Shavuot, wekenfeest. Mooi hè, morgen is het wekenfeest. In Leviticus 23 lees je, en Wim weet dat beter te vertellen dan ik, maar zo langzamerhand weet ik dat ook. Dat zeven volkomen Sabbatten zouden komen. Of zoals de Narendse Bijbel zegt, zeven volmaakte Sabbatten. En dan is het Pinksteren, dan is het de vijftigste dag. En dan is het wekenfeest, dan is het Pinksterdag. Dat is toch heel bijzonder. Dat juist op Pinksterdag, dat juist op Pinksterdag de twaalf apostelen, ja, want er was er weer een bijgekomen, de twaalf apostelen, allemaal Joden, spreken tot... Die vijftien verschillende natieën, allemaal joden, op Pinksterdag, in Jeruzalem. Het lijkt wel alsof het helemaal niet gaat om de heidenen en om de gooien. Maar dat het alleen maar gaat om de apostelen en om die duizenden joden in Jeruzalem. Maar broeders en zusters, u begrijpt toch wel dat... Vingsteren, Shavuot, is een Joods feest. Een bijbelsfeest natuurlijk, maar laten we voor het gemak zeggen: een Joods feest. U begrijpt toch wel dat dit in de eerste instantie dan een boodschap betrof voor de. voor die 3000 en meer mensen nog in Jeruzalem. En dat waren allemaal Joden. Dus eigenlijk is heel Handelingen 1 en 2 en 3 en 4. is een boodschap. Voor de Joden. Nou, kan ik dan maar mijn Bijbel dichtslaan en gaan plaatsnemen, want het is een boodschap voor de Joden. Wat heb ik daarmee te maken? Ja, wacht even. Het is een boodschap voor de Joden, maar later vanaf handelingen 10 en 11 lezen wij dat de heidenen, Cornelius, erbij mogen horen. Dit is geweldig nieuws. Ja, we hebben het vele malen gehoord, maar... Is het geweldig nieuws voor ons dat wij uit de Heidenvolkeren erbij mogen horen? Ja, dat is echt geweldig. Dat is gewoon niet te overschatten, die boodschap. Want wij mogen erbij horen. Dus wij zijn ook geënt op die edel olijf. Geweldig toch? Wij horen er ook bij. Dus dan is handelingen 2 ook voor ons. En toch is handelingen 2... In eerste instantie alleen maar voor de Joden. Want de Joden, we lezen het heel duidelijk. Er verdeelt zich uh, een vuur. Het zet zich op in ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen met andere tongen te spreken. En dan lezen wij, want er ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En het waren Joden uit vijftien verschillende natiën. Het was een Joods feest. Pinksteren. En er staat ook, um, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden van God spreken. Dus ze hoorden het in hun eigen taal. Dat was het wonder van Pinksteren. Ze hoorden hen in hun eigen taal. Het was geen brabbeltaal, het was geen exotische taal, het was geen extatische taal. Geen, uh, ze hoorden gewoon die boodschap die Peters en de, andere, en de elfen spraken in hun eigen taal. Dat was het wonder van Pinksteren. Tongentaal is nooit, nooit, in de hele Bijbel niet, is nooit een brabbeltaal. Het is een taal die verstaan kan worden. Maar goed, het onderwerp is niet tongentaal vandaag, maar dat moest ik even kwijt. En Petrus stond op met de elfen en verhief zijn stem en sprak hen toe, Gij joden, gij joden en allen die te Jeruzalem boorachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter harte. En dan spreekt Petrus over die geweldige uitstorting van Gods geest. Ja, Gods heilige geest, want Gods geest is heilig, per definitie. Kan iets anders natuurlijk. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En jij ja, zelfs op mijn dienstmaagden en mijn dienstknechten, dus ook maagden, ook vrouwen waren daar aanwezig. Hé, hey, meestal denken we dat het alleen maar een mannenaangelegenheid is, maar ik zal uitstorten van mijn geest op uw dienstmaagden ook. Zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren en ik zal wonderen geven in de hemel boven en op de tekenen op de aarde beneden bloed en vuur en rook wolm. En de zon zal veranderen in de duisternis en maan in bloed. Voordat de grote en doorluchtige dag des heren komt. En dan komt er een tekst. Je zou er bijna overheen lezen. En vele christenen doen dat ook. Maar het is mijn eer om te zeggen vanmorgen. Dat die tekst, die laatste tekst van deze profetie. Heel erg belangrijk is. En het zal zijn dat al wie de naam des heren aanroept behouden zal worden. Er staat weliswaar. Curios, dacht ik, in het Grieks. Want ja, Lucas schreef in het Grieks, het tweede boek. Maar als je naar Joël gaat, de profeet Joël, dan echt, dan lees je dat het om de naam des Heer gaat. En wiens naam is dat? Jahweh, JHWH. Niemand minder dan die enige naam. Niemand minder. Dus. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Al wie de naam van God, die God van Israël aanroept zal behouden worden. Jezus was nog helemaal niet in beeld in die boodschap van Petrus. Het gaat in eerste instantie om de naam van God, Jahweh. Nou, waarom gaat het dan in het hele hoofdstuk over Jezus, Yeshua? Nou, heel duidelijk. Mannen van Israël, hier heb je het weer. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazoreer, een man u van Gods wegen aangewezen. Een man u van Gods wegen aangewezen. Een man u van Yahweh's wegen aangewezen. Door krachten, wonderen en tekenen en die God door hem in uw midden verricht heeft. Centraal staat eigenlijk... De God van Israël, Yahweh. Jezus is alleen maar belangrijk... Ja, hij is de naam boven alle andere namen gegeven. Jezus is alleen maar belangrijk omdat hij van Gods wegen is aangewezen. Hij is, hij is de door God verwekte Zoon in Maria. Getuige, wat Lucas in zijn eerdere boek, zijn eerste boek geschreven heeft. En dat is niet te onderschatten. Er is niemand, hij is de profeet zoals Mozes, is niet te onderschatten. Want er zijn twee exodussen geweest in de wereld. Twee maar twee. De eerste exodus was onder leiding van Mozes. Die Israël heeft bevrijd uit Egypte. En uiteraard is het Opnieuw, Hashem, God, Yahweh, die de, voor de vervrijding heeft gezorgd. Niemand anders hoor. Het was niet Mozes. Het was Yahweh. Natuurlijk. En de tweede Exodus staat er ook letterlijk in het Nieuwe Testament. Exodus, in het Grieks. Uittocht, uitweg, Exodus. Heeft Yeshua, heeft Jezus tot stand gebracht. Want hij heeft ons een veel grotere bevrijding gegeven dan Mozes. Hij was de profeet zoals Mozes, maar hij heeft een veel grotere bevrijding gegeven. Want hij heeft bevrijd, hij bevrijdt van zonde en van dood. Nou, dat is nog even wat anders dan alleen maar een bevrijding uit Egypte. Er is toch geen grotere bevrijding denkbaar dan bevrijding uit de zonde en uit de dood. Yeshua heeft... Voor een werkelijke doorbraak gezorgd. Maar nu moet ik de juiste accenten leggen. Yahweh heeft voor de juist, voor de werkelijke bevrijding een doorbraak gezorgd. Yahweh bevrijdt door Yeshua, door Jezus. Zo belangrijk is Jezus. Er is geen naam onder de andere naam gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. En dat is de naam van Jezus. Gegeven door God. Dus God is de belangrijkste, uiteraard. Maar verder is er ook niemand belangrijker. Want Jezus is de door God gezondere. Nou, waar was ik? God evenwel heeft hem opgewekt, lezen we in handelingen 2. Gewe ja, maar dat is echt geweldig, want dat is een doorbraak die er nog nooit eerder is geweest. Er zijn wel mensen opgewekt. Natuurlijk, in het Oude Testament lezen we het, Jezus heeft zelf mensen opgewekt. Maar die zouden een tijdje later weer sterven. Maar God heeft zijn Zoon opgewekt om nooit meer te hoeven sterven. Dus zijn opstanding, Jezus... Peters predikt dat niet zomaar even te loops hoor. Het was het speerpunt van zijn prediking. De opstanding van Yeshua. Het was een radicale doorbraak. Een doorbraak. Een bevrijding, een verlossing uit de dood. <kijkt> Voorgoed. Ja, Jezus was de enige. Maar allen die in hem geloven, zullen... Met hem opstaan. Ten eeuwige leven. Dat is een doorbraak. Kunt u mij vertellen dat u een betere boodschap kent dan die boodschap die Peters hier verkondigt? God heeft evenwel zijn zoon opgewekt. En dan lezen wij, mannenbroeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot ons tot op deze dag, daar hij een profeet was en wist dat God hem onder eden gezworen had, een uit de vrucht zijn de lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. Daar gaat het om. De opstanding, het werd al in het Oude Testament voorzegd. Het kwam niet zo prominent, prominent naar voren als in het Nieuwe Testament, omdat omdat Yeshua pas in, de, pas in de eindtijd is verschenen, in de laatste dagen. Dus het kon niet eerder zo prominent verteld worden. Want Yeshua is in de laatste de dagen verschenen. En, ja, en nu is de geest van God uitgestort. Gods geest van leven is uitgestort. In onze harten ook. Want als dat niet het geval is dan is het geen boodschap die, die belangrijk is. Wel nu, is dan toch die opstanding van Christus waar het om gaat, en is dat Koninkrijk van God, waarover gesproken wordt, eigenlijk een zaak van het hart, en het gaat alleen om de relatie die we hebben nu met God door Jezus? Is dat het Koninkrijk? Zo lezen vele mensen deze woorden. Ik heb het Twee dagen terug nog op SIF Centraal Informatieplatform uh, gelezen. Zo wordt dat gelezen, doorgaans. Niet door iedereen gelukkig. Ja, en je zou het haast denken, hè? heeft hij in de toekomst gezien gesproken van de opstanding van de Christen, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vleesontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan we alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is. Weer de rechterhand van God. Hè? Hij heeft zichzelf niet verhoogd. Er is er maar één. Er is er maar één. En niemand anders. En de belofte des Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort. Die belofte was ook niet van hem. Van Jezus. Dat was van de Vader. En die heeft hij mogen uitstorten. Wat een eer. Want Jezus is verhoogd. Wat geënziet en hoort. Dat hoorden zij en dat zagen zij. Die tongen als van vuur. En dat hoorden zij. En ze hoorden, ook, ze hoorden zelfs elkaar spreken. Iedereen zijn eigen taal. Geen brabbeltaal. Geen extatische taal. Echte taal die ze konden verstaan. Dat is het wonder van Pinksteren. Het wonder van Shavuot. Ja... Dat is het werkelijke wonder. En de Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Ja, zo staat het er in het Grieks. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Maar in het Hebraeus staat... Jawe heeft gezegd tot mijn Adon, tot mijn Heer. Er is maar één Yahweh. dat is niet de Messias... Maar mijn Heer is wel de Messias, maar mijn Heer is Adon. God wordt nooit Adon genoemd. Nou, maar de Messias is, wordt nooit Adonai genoemd. En nooit Jahwe. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, Jahwe heeft gezegd tot Adoni, mijn Heer. Dat staat er in het Hebreeuws. Dat staat er in de Psalmen. En dat wordt natuurlijk bedoeld door... Lucas in handelingen 2. Zet u aan mijn rechterhand, nu komt het. Zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Ja. Wanneer komt het koninkrijk? Ik kom uit een gemeenschap. Jaren geleden. Die gelooft dat het koninkrijk nu al bestaat. Dat is de gemeente. Dat is de kerk. Ik heb er 25 jaar voor nodig gehad om erachter te komen dat dat niet juist was. Dat is de kerk helemaal niet. De kerk is, is wel belangrijk, althans Gods gemeente. Maar het koningschap voor Israël, dat is niet de boodschap die Petrus verkondigt. En dat is niet het koninkrijk waarover Petrus spreekt. Want zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Ik neem even een andere tekst hierbij om duidelijk te maken waarom het gaat, dat het gaat om het toekomstperspectief, om de hoop. Eigenlijk gaat het om de hoop voor Israël, waar handelingen, waar handelingen 28 mee eindigt, vers 20. De hoop voor Israël, dit is de opstanding, maar het is ook de hoop, het is de, het is de hele hoop. Um, in handelingen 10 lezen we dit. En dit moet mijn inziens doorslaggevend zijn. Hoe die tekst verstaan moet worden. Dus die tekst, he, vasthouden. Zet wel mijn rechterhand. Totdat ik u vijanden gemaakt heb tot de voetbank ze... van zijn voeten. Die teksten. We komen die tekst tegen in, handel, in Hebreeën hoofdstuk 10. Daar lezen wij. Voor staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is, na één offer voor de zonde te hebben vergebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Ja, daar zit hij nu. Maar let nu op. Voorts, voorts, en dat staat niet in handelingen 2, maar we staan wel in Hebreeën 10. Voorts, afwachtende, Hey. Er is een tijd van afwachten, zelfs voor Jezus, zelfs voor Jezus, is er een tijd van afwachten, al 2000 jaar. Wacht hij af. Totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Jezus wacht al 2000 jaar af. Nou, zeg maar niet, zeg nou maar eens dat God geen geduld heeft. Hij wacht al 2000 jaar af, totdat de vijanden van Christus tot de voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt. Al 2000 jaar. En handelingen 2, op een vlakke gelezen, dan krijg je de indruk van, nou, nou, hij zit aan de rechterhand van God. Hij heerst nu, het koninkrijk is de gemeente, is de kerk, dat is het dus, hè? Nee, dat is het niet. En ik zal u straks aantonen, aan de hand van de Bijbel, dat dit niet het geval is. Nou, voor zover het al niet aangetoond is. Maar dat neemt niet weg, dat neemt niet weg, dat Jezus nu al tot heren gemaakt is. Nu al. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot heren en tot Christus gemaakt heeft. Dat is bijzonder. Jawe heeft hem en tot heren, Adon, of Curios in het Grieks, maakt niet uit. En tot Christus gemaakt, in het Hebreeuws, tot Messias, Hamazia gemaakt. Ja, want dat heeft Petrus natuurlijk gezegd. Hij heeft het hele woord Christus niet gebruikt. Ja, uiteraard niet, hij sprak tot Joden. En die spraken Hebreeuws. Maar Lucas, met gezel van Paulus, Paul, ja, die sprak ook Grieks. Trouwens ook Latijn, wist u dat? Predikte ook in Latijn. Predikte in het Grieks. En in het Hebreeuws. als hij is Israël was, dan predikte hij uiteraard in, waarschijnlijk was geen woord Latijn bij. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Geweldig. Maar, dat koninkrijk moet nog komen. En daarom, daarom begint handelingen 1 met de wederkomst. Dat Jezus terugkomt. En dan zijn we geneigd om dat meteen maar te vergeten. En dan gaan we tot de orde van de, van de dag over. Het gaat om nou, de relatie met God door Jezus. Ja, maar het koninkrijk, dat moet nog komen als Jezus terugkomt. Dat staat ook in Hebreeën 10. Voort afwachtende. Ja, we leven in een tijd van afwachting. Wij leven echt in een tijd van afwachting. In... Handelingen 3: Lezen wij: Kom dan tot berouw en bekering. Opdat uw zonden uitgedeld worden. Opdat er tijden van verarming mogen komen. Van het aangezicht des Heeren: Van het aangezicht van Yahweh. Dat hij de Messias maar de Christen staat hier, die voor u tevoren bestemd was Jezus zende. Um, ja, moet ik het nou zeggen of niet? Ik mail nog wel eens met een heleboel Joden. Um, op. Uh, die groep van Uri Marcus. En ik had gisteravond uh, een hele leuke mail. We zaten echt op één lijn. Heel, heel mooi was dat eigenlijk. is niet altijd zo, hoor. En, um, nou ja. Um, Jezus en de hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Ik heb een indrukwekkend boek thuis, al jaren geleden, toen ik nog lid van de gemeente van Christus was, gekregen en dat heb ik nog altijd bewaard. En ik heb dat allemaal nog eens uh, nagelezen en ik, ja, ik wist natuurlijk wat de visie was en het ja, staat er heel erudiet hoor. De wederoprichting aller alle dingen, dat betekent dat in die tijd leven we nu, 2000 jaar geleden bedoel ik hè? Nee hoor. Jezus is dat een hemel gevaren, maar hij, God, Yahweh, zendt Jezus terug, Yeshua terug. Want hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Het herstel moet nog komen. Het herstel van Israël moet nog komen. God heeft de tijd hoor. God heeft meer tijd dan wij. Wij worden ongeduldig, hè? het begint al te prikkelen als we... Als we een, een week moeten wachten, of een maand, of een jaar. Maar God heeft de tijd. Alles gaat gebeuren op Gods tijd. Alles gaat gebeuren op Gods tijd. Denkt u maar niet dat er één ding is wat niet gebeurt op Gods tijd. Ja, ja. Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking gehouden heeft. Maar je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. We moeten twee dingen onderscheiden. De Heilige Geest is uitgestort op pinksteren, maar dat herstel van het koningschap voor Israël, of het koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van God namelijk. Want David zat op de troon van Yahweh in Israël. Dat was Gods koninkrijk, dus het... Herstel van het koninkrijk voor Israël, dat is het herstel van het koninkrijk op aarde. En iemand die dit niet begrijpt, zoals ik vroeger niet, die alleen maar denkt dat dit de gemeente was of de kerk, die begrijpt niet dat het een boodschap is in de allereerste plaats voor Israël. En Israël dacht helemaal niet aan. En dacht helemaal niet aan. En dacht zeker niet aan de hemel. En hij die Jezus zende. hij moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting. Alle dingen waarvan gesproken God, God, ha, weer Yahweh, gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Eigenlijk is de boodschap, um, is de boodschap van de Bijbel in de kern heel eenvoudig. Er is maar één God. En verder hoeven we hier niets aan toe te voegen. En mensen die in de drie eenheid geloven, ik, ik las gisteren op Messias Nederland een prachtige uitspraak van een rolf schitterend. Hij zegt: waarom kan men deze eenvoudige waarheid niet aannemen? Omdat mensen zo geïndoctrineerd zijn zo vastzitten in die gedachten van de drie eenheid? Dat ze het niet meer kunnen loslaten. Maar de boodschap van de Bijbel is zo simpel, schrijft hij, ik vind het een prachtige uitspraak. Is zo simpel, dat je hulp nodig hebt om het verkeerd te begrijpen. Want als je de Bijbel leest zonder die hulp, nou, dan koos je je altijd goed. Maar als je de Bijbel leest door de ogen van Constantijn, en dat dat staat voor mij even voor, met dit, voor het hele concilie, door de ogen van die concilievaders, ja natuurlijk, daar ga je de mist in. Ik, echt waar hoor, gisteren kreeg ik een, moet ik nog even vertellen, kreeg ik een bericht van SIP, dat was Centraal Informatie Platform. Ja hè, heb ik goed hè. Dus ik had erover geschreven, ik zeg ja, toen kreeg ik een commentaar van een, toen kreeg ik een topcommentaar. Ik weet niet wat dat betekent, topcommentaar. Misschien van iemand die achter de schermen daar werkt voor de organisatie. Maar ik kreeg een topcommentaar terug. Dus ik nou, voelde me wel vereerd natuurlijk dat ik topcommentaar krijg. Hij zegt: Ja, echt waar. Ik zeg: hij zegt, U gaat me toch niet vertellen? Dat meent u natuurlijk. Ik had dat hem al verteld trouwens. Maar hij zegt: U gaat me toch niet vertellen? Ik, maar ik had dat hem al verteld. Ja, u gaat me toch niet vertellen dat u niet in de drie eenheid gelooft, hè? En dat Jezus niet God is. Nou, ik heb wel een mail teruggeschreven. Wacht nog op zijn antwoord. Een topmail. Ja, echt, dat is een topmail. Dat is echt een topmail ook. Ten slotte, broeders en zusters. Um, ik ben bijna klaar, maar ik wil u toch nog even iets niet onthouden. En dat is namelijk die prachtige profetie uit Joël, die eindigt met, en het zal zijn dat al wie de naam des Heeren aanroept, hè, want vele, echt hoor, vele, vele christenen, ik zeg niet iedereen, maar vele christenen lezen echt die tekst alsof het om, om Jezus gaat. Het gaat om Jawe. al wie de naam van Jahweh aanroept zal behouden worden. Die zijn het hele perspectief kwijt. Daarom wil ik u even meenemen naar Joël. Want die profetie die aangehaald wordt door Petrus, die he, is een profetie die niet volledig is. Het is niet de volledige tekst van die profetie, dat wist Petrus natuurlijk ook wel, maar het diende een doel op Pinksterdag. Want die profetie gaat verder. En dan opent zich een perspectief waar je u tegen zegt. En wat, wat mij ook uh, eerlijk gezegd, ja, ik heb er geen woorden voor. Wat mij bijna ontstelt. Dat perspectief. Wat helemaal niet te vinden is. 1, 2, 3 bedoel ik. In Handelingen 2. Maar heel duidelijk in Joel. Want Joel. En het zal geschieden dat ieder die de naam van weer aanroept behouden zal worden. Maar dan staat er een komma. Dan gaat de tekst gewoon verder. De profetie gaat gewoon verder. Oh, dan komt het. Ja, um, die de Heeren zal roepen, die Yahweh zal roepen, want daar staat er in het Hebreeuws. Ja, ja. Het is niet anders, heren met hoofdletters, kapitale letters, in het Hebreeuws, Jaweh. Geen twijfel mogelijk, geen twijfel mogelijk. Geen twijfel mogelijk. Want op de berg Sion. En nu blijkt weer dat, het, dat Israël zo belangrijk is. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heer weer, Yahweh, JHWH, gezegd heeft. En tot ontkomenden zullen zij behoren. Die de Heer weer, Yahweh. Weer, Yahweh. Blijf maar, Yahweh. Ja, want er is maar één God. Zoveel die de Heer zal roepen. Echt waar! Dat is de profetie. Maar als je Curios leest in handelingen 2, dan denk je, oh, gaat het om Jezus, gaat het om wie gaat het eigenlijk? Maar het gaat om God, de God van Israël. Ja, maar nou komt het. Dat is eigenlijk de reden waarom ik die profetie nog wilde aanhalen. Dan gaat die profetie nog veel verder. En die profetie is niet vervuld. Want zie, in die dagen en te dientijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat, en ik zal al daar met hen in het gericht treden, ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat ze onder de volken verstrooid hebben. En de profetie gaat nog verder voor, maar ik kan niet alles lezen. Dus... Die profetie die Peters aanhaalt is helemaal niet afgelopen, afgerond in handelingen 2. Het was het begin. Jezhua is gekomen. Hij is opgewekt. Hij is aan de rechterhand van God. En voors afwachtende. En wat denkt u? Eén keer raden: Hoe lang wacht hij af? Hij wacht af totdat deze profetie in vervulling gaat die ik lees. in Joel hoofdstuk 3. Hij wacht af totdat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt. Wat een geweldige prediking! Ontgaat ons volkomen, als behandelingen twee lezer niet bekend zijn met het oude testament. Volkomen vergaat het. Ontgaat het ons dan? Nou, een paar teksten. Menigte menig... Ah menig... Oh ja, het is een hele lange propositie. Menig Menigte menigte in het dal de dalde beslissing. Want daarbij is de dag. Heb je het weer? De dag des Heren, de dag van Javert. En die is alleen bekend bij Yahweh. Hij, hij weet alleen de tijden en de gelegenheden. En daar kunnen wij niet bij hoor. Ja, we, we doen wel pogingen. Ik, ik lees het elke dag. Verleden jaar las ik het al. Dat de eindtijd gekomen was. En dat Jezus is teruggekomen. Dat las ik verleden jaar. Maar dat kan niet meer. Want hij is. We leven nu in 2012. Maar nu lees ik het weer in mijn computer. Maar niemand weet het. En toch, in het perspectief van wat er gebeurt in de wereld, Israël die terug is gekeerd naar het land, althans gedeeltelijk, Gods klok gaat door. God wacht rustig af totdat het zover is. Waarom moeten de joden zo op de proef gesteld worden door de Palestijnen en anderen? Ik weet het niet. Ik begin geleidelijk aan te vermoeden dat, ja, een vermedele uitspraak, maar ook niet zo gek eigenlijk. God stelt altijd op de proef, dus ook zijn eigen volk. En daarom wordt het zo moeilijk, en daarom zal het moeilijk worden, en daarom... Want zie in die dagen, die tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van, mijn, van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen. Dat moet nog gebeuren. En dat zal ook gebeuren op Gods tijd. Maar die tijd komt wel steeds naderbij. Daar word je toch werkelijk koud van als je dit leest. Hoe actueel de profetieën zijn. Broeders en zusters. Dat wordt allemaal bedoeld met... Uh, dus de, de discipelen, die waren niet in de war. De gemeente van Christus, waar ik vandaan kwam, die zeggen, nou, die discipelen snapten er helemaal niks van. Die snapten er helemaal niks van. Hoe kunnen ze nou zo'n vraag stellen, herstelten hem in deze tijd. Terwijl over een paar dagen kwam de uitstorting van de geest en er werd de kerk geboren. En toen kwam het koninkrijk voor Israël. En die apostelen die stellen een hele domme vraag aan Jezus. Hij stelt goed in deze, maar valt het dan niet op? Dat nooit heeft Jezus een, een, een berisping gedaan aan het adres van de apostelen. Nooit heeft hij gezegd, wat ga je me nou vertellen? Hij stelt weer, dat koninkrijk van Israël, dat komt binnenkort, daar hoef ik toch geen, niet antwoord op te geven. Wat een dwaze vraag. Nee, de discipelen, dat waren namelijk... Joden en niemand anders, twaalf apostelen die het beste onderricht hadden gekregen van allemaal, drieënhalf jaar met een meester, niemand heeft een betere opleiding gekregen dan zij, ook niet de heren professoren en doctoren, theologie en weet ik veel allemaal wat nog meer de beste opleiding hadden ze gekregen. Dacht je dat zij dan een misconceptie hadden over het koninkrijk en het koningschap voor Israël? Helemaal niet. Het enige wat zij niet wisten, en vandaar die vraag, herstelt je in deze tijd, ja, maar het is zaak, dat weet ik ook niet, dat is aan mijn vader. Dus de vraag was, helemaal niet zo gek van de apostelen. Het enige wat ze niet wisten is het wanneer. En zelfs in de Hebreeën 10... Lees je dat het de tijd van afwachten is. En dat er een voleinding komt. voltooiing van Gods plan. Zo lees je duidelijk aan het eind van Hebreeën 11. Wanneer dat alles in vervulling gaat. Dus Israël heeft een hele belangrijke plaats. En ook de gooien die erbij mogen horen. Amen.